De, de vrije Maag in de lucht eh, op, eh, op dinsdag 20 mei 1969 sinds 4 uur s morgens na de lafhartige traangaanval binnen het magdenhuis die hier vanochtend heeft plaatsgevonden op het veld van burgemeester Sam Koude Ik vroeg me wel af toen ik daar stond, of ik nou meegedaan zou hebben als ik nog gestudeerd had.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 Want het zal toch wel de oorlog zijn? Zeker. Maar op zo'n moment denk ik dan ook, gelukkig, dat er dat... politie is. Ja, dat denk ik inderdaad. Hoe weet je dat? <laughs>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 Maar ik geloof toch dat we moeten blijven proberen om zelfs meneer Wigbold daarvan te overtuigen. Je moet er toch niet aan denken dat je hier zou wonen, nee. Nou, dat is ook wat. Wie had dat kunnen denken? We komen wat brengen. Maar jullie komen toch ook wel even binnen? Dat had ik nou helemaal niet gedacht.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 Ik was net van plan om maandag weer eens aan het werk te gaan. Ben je weer beter? Nou, beter. Ik wou het maar weer eens proberen. Beter ben je natuurlijk nooit. Inderdaad. Kom, Herta. Is dat niet verdomd, zwaar? Hè? Je bent gaan.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 Denk jij nou dat het altijd echt ziek is geweest? Nee. Ik denk dat hij hem gewoon bij zich heeft willen houden. Ik zit net zo'n hekel aan het bureau als ik. Alleen jou krijg ik zover niet. Maar dat zou je toch niet willen dat ik me ziek hield als ik niet ziek was? Nee. Maar ik vind Heidi erg aardig. Eindelijk iemand die ook geen kinderen wil hebben. In plaats van die stomme vrouwen die nergens anders over kunnen praten.